Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Het is altijd heftig hoor, even zo snel te moeten wisselen. He. Gauw even muziek erin zetten en zo... Ik kan allemaal niet van tevoren. Dat is allemaal ontzettend lastig. Goedemiddag, dames en heren. De CFM Zandvoort. Dit is uh, Zandvoort Lunch vandaag met uh, als sidekick uh, Jolande. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, hoe is het met je? Ja, uitstekend. Ja, ja? ik vind het wel leuk om het even tussen het werk ja, je, door te doen. Want ja. het uh, is mijn pauze. Het is je pauze? Ja, ja, een lange. Ik neem oh, een lange vandaag. Je neemt een lange pauze. Ja, het moet ook niet te gewoonte worden uh. iedere week. Want dan moet ik veel te lang uh, daarna nog werken. Ja, maar dat mag van de burgemeester. Dat je gewoon uh, nou, hij weet het eigenlijk niet. Hij weet het niet. Oh. Ik heb het oh. niet gevraagd. Oké. Okay. Maar uh, ik hou uh, het allemaal wel weer in, hoor. Dus, ben uh, in Meijer, oren dicht. Ja. Hé, <laughs> hey, um, nou ja, nou wat je toch heb. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Ik zag uh, vanmorgen, ben ik uitgenodigd voor een, uh, een uh, nieuwe Facebookpagina. Ik zag hem. Door, ja. door, uh, ja. door Willem of zo. Ja, nou, ja. Ik ben geen lid geworden. Nee. Ik denk dat ik me daar een beetje buiten moet houden. Ja? De, dat soort... Uh, maar, Strubbelingen. Ja, maar goed, je, je, je werkt zelfs bij de, bij zelf bij de gemeente. Ja, daarom. Ja? daarom ik, moet, uh, ik moet gewoon uh, ja, niet uh, altijd uh, twee petten op hebben. Nee. Nou ja, je mag <laughs> toch wel een mening hebben, of niet? Ja, ja ik heb ook wel een mening. Okay. Ja? Maar ik weet niet of ik dat, <laughs> of ik dat zo duidelijk moet ventileren. Nee. Maar uh, nee hoor, het is, uh, we weten al een tijdje dat het eraan zit te komen. En nu, ja. en nu blijkt gewoon dat dat het dorp dan denkt dat alle referenties en toestanden gedaan kunnen worden. En ik weet niet of dat mogelijk is. Want ah, uh, ze hebben alle intentieverklaring getekend... Ja. vorig jaar of het jaar ervoor... En het speelt al een aantal jaren. Ja. Ik hoorde van de week van, uh, van Belinda. Die, uh, onze voorzitter natuurlijk. Die ja. uh, ook voor de VVD in de raad zit. Dat de raad, er ook, dat de raad er zelfs helemaal niets over te vertellen heeft. Het is een uh, echt een, een besluit uh, van BMW. Ja, het ja. is een besluit van BMW. De raad heeft er niets over te zeggen. Dus het gaat gewoon gebeuren. Ja, want Om... de, de secretaris is het bestuur, zeg maar. Ja. Dus ja, die, uh, hoe het bestuurlijk gaat, is uh, wat anders dan hoe het rijden en zeilen in het dorp zelf gaat, volgens ja. mij. Ja, ik, vol, volgens uh, wat ik ervan begrepen heb, is het alleen een ambtelijke fusie? Ja. Uh, en, en blijft bijvoorbeeld. Uh, wat ik tenminste van, van Belinda begreep, dat is dat, uh, dat Zandvoort gewoon zijn eigen begroting houdt, bijvoorbeeld. Want ja. ik, ik vroeg natuurlijk door, ik zeg: luister als alles uh, samengaat met Haarlem. Haarlem zal geen twee lokale radiostations willen subsidiëren. Nee, maar kijk, wij zijn natuurlijk... Uh, eigenlijk uh, toch wel heel lokaal voor Zandvoort specifiek. En daar ja. wil Haarlem ook, denk ik, niets mee te maken hebben. Nee, maar ja, Haarlem heeft natuurlijk Haarlem 105. Dus ja, ze, ze, zou, ze zouden natuurlijk dan onze beste programma's... daarover kunnen zeggen van nou, ga daar maar zitten. Dan, uh, maar dat willen we niet natuurlijk. Nee, eh? ik wil ook nou, okay. niet. in Haarlem... Uh, nee, we blijven gewoon in Zandvoort. Ik moet er niet aan denken. Dat ik, uh, ik vind het al zo knap dat mijn... Uh, collega uh, Wilco Toebak dan s ochtends om achter hier zit en dan komt hij helemaal uit ook maar dat ja. vind ik echt uh, denk van nou so. ja dus gaan, uh, we gaan het allemaal meemaken ik, okay. uh, het is in de raad geweest dat, uh, hè, hoe noemen we dat uh, de beer is uit, uh, ja. is losgelaten. De, ja, de beer is los. Ja, ja oké. Okay. Goed. Nou, uh, we gaan het er maar niet lang over hebben, want uh, we hebben besloten nog andere dingen te doen. We hebben straks het regionieuws natuurlijk om half twee. We gaan ook nog. Je hebt ook een recept bedacht. Dat doen we normaal al in woensdag. Maar oh, hebt... is dat zo? Nou, maar oh, jij... ik oh ik je maakt niet week uit, ook hoor. een recept gedaan. Oh, wat leuk! Ja. ja. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Dan gaan we straks gewoon uh, jouw recept doen. Okay. Dat vinden we leuk. En uh, nou ja, verder heb je, uh, uh, heb je natuurlijk ook nog het liedje van de Sidekick. Twee stukken die jij zelf uh, heel belangrijk vindt om te draaien, nou, ja. die mag jij ook uitkiezen. Nou, om, ik heb er een uitgezocht, uh, die heb ik een collega uit laten zoeken. Ja ja. En dat vond ik dan wel leuk. En dan ja. heb ik, uh, nou zelf bedenken ik er ook nog wel eens eentje. Ja, het mag gelijk na het regio nieuws, hè. Dus ah. gelijk na het regio nieuws krijg je het liedje van de Sidekick, dus hmm. uh, nou ja, ik hoor het wel van je. Ja. Toch? Goed. Goed. Nou, dan gaan we nu maar muziek draaien. Dit was de tune. Uh, we gaan uh, gewoon, <laughs> ja we hebben hem helemaal uit laten draaien gewoon, wel dwars erheen. Ah, dit is lekkere muziek gewoon. Dit is uh, To the River. En de band heet Corsus. was de band uh, Cautious met To The River. Brian Adams komt vandaag uit met een nieuw album Get It Up, heet het. En dit is een uh, van de liedjes daarvan. Dat vandaag uh, uitscheid te komen. Ik ga nog even kijken of we hem ergens kunnen vinden. Want dat is misschien wel leuk om dat eens te laten horen. Maar Brian Adams dus met een nieuw materiaal. Geproduceerd overigens door Jeff Lynn van uh, Ilo. 3 in 1. En die is vandaag van een Hammond organist, namelijk André Brasseur. Kent u hem nog, Belgische organist. André Brasseur. Ja, wat zegt het nog allemaal natuurlijk. hè? Nou. gelijk 20 jaar jonger gewoon. Ja. Het ja. is een jeugdliedje. Yeah. Ja. Um, André Brasseur. En uh, is geboren in Ham-sur-Sambre. Op 11 december 1939. Is een Belgische organist. En instrumentalist uit de jaren 60 en 70. Hij scoorde in 1965. Een internationale hit. Met de Instrumental Early Bird Satellite. En die hoorde u net. Uh, natuurlijk als eerste vernoemd naar de telecommunicatiesatelliet... die datzelfde jaar in een baan om de aarde werd gebracht. Van de single werden wereldwijd meer dan 6 miljoen exemplaren verkocht. En in België raakte dit nummer helemaal tot nummer 1. En verbleef in de hitparade gedurende vier maanden... Zo, zo, zo, zo, zo. Nou, de opvolgers uh, waren er natuurlijk ook. En uh, er zijn heel veel platen van hem. U hoorde achtereenvolgers van André Brasseur, Dus de Early Bird Satellite. Uh, daarnaast uh, the, the Kid. En uh, oude luisteraars van de vroegere Radio Veronica op het schip. Die kunnen dit zag natuurlijk allemaal nog prachtig herinneren. Want dat was altijd de tune van de Lex Harding Show. Smiddels van 2 tot 4 op Radio Veronica. Het laatste nummer. Dat was ook een tjoontje ergens achter. Maar ik weet niet meer wat. Uh, uh, uh, het zou kunnen zijn dat dat van Wil Wil wel was. Dat, dat, dat programma van uh, Wil Huyking. Het zou ook wel eens bij ergens iets van haar eigen huis of tuin. Of, of, of bananensplit misschien wel, weet ik veel. Nou, in ieder geval, het was een, een tjoontje. Mocht u dat weten, laat het me weten. Maar het ook weer ach, altijd achter hoorde: dat, uh, dat uh, laatste liedje van André Brasseur. Goed, nou, we gaan uh, nog even één plaat draaien. En dan gaan we naar het eh, regio van half één. Jawel, en dat wordt vanavond, vandaag, vanmiddag, niet vanavond... vanmiddag gelezen door onze Jolande. Jawel, gezellig. Nou, maar eerst nog een heel mooi nummer. Dit nummer is uit ti Pencil. Ja en Italiaans is niet zo best, maar het is wel van Andrea Bocelli samen met Ariane Grande. Eh, Ariane Grande zo mooi dit. Oh. E più ti penso. E più mi Sei lontano Poi il vuoto interno senza te Il sole più non c'è Sono triste e sconsola Of is dit mooi? Dit komt uit uh, de film Once Upon a Time in America. En dat is van Andrea Bocelli samen met Ariana Grande. En het heet Ti Penso En dat schijnt zoveel te betekenen als ik denk aan jou. Hmm. Hmm, dat vertelt iemand mij. Dus Als, hmm. het, als, als ik lieg, dan lieg ik. Pen, pensare is denken. Ja. Ik, ja, mijn Italiaans is behalve spaghetti, ravioli, macaroni en lasagne niet uh, ideaal. En Volare. Dus, ja, volare Zingen, ja, dat ja. weet je toch ook. Ja. <laughs> Het nieuws bij ZRM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Jolande Versteeg. Jawel. <coughs> Wat hebben we allemaal voor nieuws? Nou, we hebben sowieso de, in, de, in de Zandvoortse... Er staat nu de mogelijkheid een stemformulier... voor de verkiezing van de onderneming van het jaar. En er zijn drie categorieën, horeca, retail. En dat is, daarin zit MMX en Shana Shoe Repair en Plazant. Dat is 17. En dan heb je Dienstverlening Zorg. En daarin staat de Beauty Beach Club, Mind Your Step en Zorgbalans. En dan heb je de, uh, nummer drie, is, uh, toerisme en recreatie. En de Scuba Republic, daar kan je leren duiken hè, aan de boulevard. En Zilt at Sea, dat is fietsverhuur en veel meer... En de Spot, watersportcentrum. En uh, nou, ik zou zeggen, knip dat dingetje even uit uh, in het Zandvoortse courant op bladzijde 7. Uh, kruis even degene aan die jij uh, leuk vindt. En uh, 18 november, volgens mij, wordt het dan door de gemeente bekendgemaakt tijdens een, uh, tijdens een speciale avond wat het gaat worden. En ook via internet te kunnen, hè? Dat, dat ja, leuk. maar ik zie dat hier niet. Maar nee. nou ja, dat volgens mij is... kan dat ook via internet. Ja, kan ook via internet. Maar goed. Gaan oh, ja. ja, ik zie het al. En ook via de Zandvoort-app. Ook dat nog. Dus via de e-mail. Nou kijk, alle mogelijkheden. En wat hebben we nog meer? Er komt deze week, of deze maand. Dit is de Wild in Zandvoort maand. We zijn heel wild met z'n allen deze maand. En de restaurants hebben een wildmenu. En er komt een bokbiertocht, et cetera. Maar als afsluiter van de Wild in Zandvoort maand... vindt op zaterdag 31 oktober de Wild Cinema Experience plaats... op het terrein van het circuitpark Zandvoort. Het is een draaif in bioscoop. En er worden twee films vertoond. Om 6 uur wordt er gestart met... De toepasselijke film Fast and the Furious, nummer 7. Dat is natuurlijk heel leuk op het circuit. En de hoofdrollen ver vervuld door Vin Diesel en inmiddels overleden Paul Walker. En om uh, kwart voor tien, en dan wordt het eng, want het is natuurlijk ook Halloween, start de, de apocalyptische actietriller World War Z met mm. in de hoofdrol Brad Pitt. Er nou, ja, zijn kaarten voor beide films verkrijgbaar bij VVV Zandwoord. Kost 17,50 per auto. Dus ga gewoon met z'n vier in een auto zitten, zou ik zeggen. Oh. En kijk voor het complete programma nog even op www.wildinzandvoort.nl. Kun je ook elkaars handje vast houden als het eng wordt? Ja, ja, ja de, de, ik gil altijd een beetje hoor. Als is het een, een beetje het... eng is. Ah, als is ik het... schrik. Ja. Ik wil altijd graag het geluid uit. Ja. Dat ja. scheelt de helft met angst. Nou ja, wat was er nou nog meer? Uh, de rijrichting in de halters, Nee, sorry, niet in de De rijrichting van de Grote Krocht wordt omgedraaid op maandag 2 november. Ik ben benieuwd hoe laat het is, anders krijg ik problemen. En de aanleiding is dus het verzoek van de ondernemersvereniging Zandvoort, de OVZ. Want zij denken dan dat de auto's zo makkelijker het centrum kunnen bereiken. En de mening van omwonenden en bedrijven is gepeild. En ook zij ondersteunen het, onderzoek, of het verzoek. Ja, er komt dus een evaluatie over twee jaar pas. En in de aanloop naar 2 november zullen er wel kleinschalige straatwerkzaamheden plaatsvinden om het omdraaien verkeerstechnisch mogelijk te maken. Voor alle duidelijkheid, dan moet je dus, want nu kan je vanaf de rotonde de grote krocht inrijden. Uh, ja, de, dat kan niet meer. Je kan nu vanaf de uh, Hoge Vanaf de Hoge Weg. Vanaf de, Hoge Weg. Ja. Uh, de Oranjestraat die verandert ook van de rijrichting. Ja, ja. Dus je kunt eigenlijk nou, als je dus uh, langs de krocht rijdt, kan je dus uh, de krocht op, de, ja. ik bedoel, verenigingsgebouwde krocht, ja. kan je erop. En dan kan je onder de ton en dan kan je daar weer naar boven. Oké. Okay. Dus dat is wel even raar. Dus je kan dus niet meer vanaf de hoge weg naar beneden de straat in. Dus nee, daar nee. moet je wel even op letten. Ja. Want anders krijg je toch wel hele spannende situaties. Zo is dat. <laughs> mag ik nog een bericht? Ja hoor, ga ja, gang. Ik, ja, hoor. ik ga gewoon door hè. Ja, Laat maar door. Ja. Het, het, mag het, nog even. Ik zie hier dus dat er negen draaginsignies zijn uitgereikt. Uh, met het Nobelprijs voor de Vrede. Dat was afgelopen zaterdag. En de oud-militairen hadden deelgenomen... aan een aantal specifieke vredesmissies. En in de jaren 58 88 hebben ze dat gedaan. En dus het comité dat de Nobelprijzen... jaarlijks toekent had besloten om deze toe te gaan kennen deze keer. Het was heel druk in de haven van Zandvoort. En uh, ja, ik zit ondertussen te berichten te kijken. De burgemeester Nick Meijer sprak al voorafgaande... over een grote eer die hem ten deel viel... om dit onderscheidingsteken op te mogen spelden. En daarna was er nog een bijzondere handeling. Want een van de geëerde veteranen had voor zijn echtgenoten... de Zilveren Roos aangevraagd. En elke veteraan die nog steeds een relatie heeft met zijn toenmalige partner... kan deze voor haar of voor hem aanvragen. En Irma de Jong van Middelkoop was blij verrast met de aanvraag van haar Ron. Want die is dus gehonoreerd door het Veteraneninstituut. En Piet Logmans heeft ook nog even verteld... over zijn belevenissen van vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. En de mensen die geïnteresseerd waren konden met de jeeps van Kelly Heroes na afloop nog een strandritje maken. Ja, leuk was dat. Ja, denk. zeker. Ja, lijkt me ook wel Goed, nou, en nog een weerbericht ook? Of, uh... of ik wel een goede heb? Nou, ik denk, uh, dat, anders hebben we niks meer over voor de tweede, tweede nee. keer. Hè? Ja, ja, ja, precies. Zullen we maar doorgaan dan? Ja, lijkt me goed. Ja? Met weerbericht of heb je geen weerbericht? Uh, ik, had, uh, ik had hem openstaan. Oké, okay, dan gaan we net weer weerbericht. Ja, het uh, blijkt dus dat het de koudste eerste helft is geweest sinds 1996. De eerste helft van de meteorologische herfst uh, verliep dus met 12,2 graden... terwijl het normaal 13,7 graden is. Ja. En sinds 1996 is het niet meer zo koud geweest in het eerste deel van de herfst. Oh. We hebben slechts twee warme dagen beleefd met een maximaal van 20 graden of meer. Dat is natuurlijk ook weer krankzinnig tegen 12 normaal. En uh, de zon scheen 228 uur, terwijl het normaal maar 197 uur is. Dus uh, nou ja, dat is toch wel heel apart. Ja. En wat voor weer het echt gaat worden, dan kijk ik nog even. De weersverwachting voor zand voor de komende vijf dagen. Vandaag krijgt u nog wel in de middag regen en de avond zware regen. De minimumtemperatuur is 7 graden, maximaal 10. En de, de wind uh, is uh, 3 bovóór en uh, daarna 0. Dus die, uh, het wordt wel windstil, dus de regen zal wel achter elkaar door naar beneden vallen. Oh, dan worden we dus weer nat. Ja, helaas. Helaas ja. Dan gaat je haar in de war, Ja, dan gaat mijn haar oh. in de man. Ja. En ik heb m'n de plinie bij me. Ach, dat is wel jammer. En morgenochtend is het zwaar bewolkt met lichte regen of motregen. En uh, in de middag weer uh, ook zwaar bewolkt, maar niet echt regen. En s'avonds ook weer regen. En morgen is het uh, de maximum temperatuur 11 graden in plaats van 10. Okay. En zondag wordt het 13, maandag 14. Dus het, het gaat op zich wel weer een beetje omhoog. We krijgen vandaag een zesje. van de Zuidkirk Jolanda. Vertel, wat, wat, wat was dit? Ja, dit was um, uh, Katie Dun uh, Tanstal ja. Suddenly I See. Ja. En uh, ja, dat gaat natuurlijk een beetje over de liefde, over de liefde natuurlijk. Ja, ja. En dat is natuurlijk wel heel fijn. Dat moet jij helemaal weten. Je bent net getrouwd. Uh, ja. Oh, ja, dat is waar ook. Ja. <laughs> dat is ook alweer vier maanden zowat. Vier maanden He? al? Ja. Dat is nee, een... toch. Ja, 9 juli. Okay. Wat zeg je dan? <laughs> Ja, ja, en je moet stofstijgen naar nou, nou, nee, verzamelen? Ja, maar nee, dan is het de vraag: van, heb je nou een huishoudster getrouwd? Of een uh, geliefde? Je moet gewoon iemand in de nou, een hulp nemen één keer in de week. En dan, nee. dan zelf de bank kijken hoe die hulp het allemaal doet. Nee, uur, ik heb alles in één. Ik, ik, ik, ik maak nooit keuzes. Ik heb alles in één. Ik mm. heb, ik heb, het is de ideale vrouw. Oké, okay, nou, ja. gelukkig. <laughs> ja, als iedereen dat nou vindt van zijn eigen partner, dan is er weer een much happier place. Ja, maar ik heb de ideale vrouw. <laughs> Oké. Okay, ja. okay. Ik ben denk ik een van de weinigen. Mijn vriend zegt het ook over mij. Oh, wat leuk. Ja, leuk hè? Ja, dat is nog ja. gezellig. Goed, ja. maar in ieder geval vertel, want dit, dit liedje was jouw keuze ja. of, of nou, het was eigenlijk een keuze even van een collega van mij, maar ik draaien toch draai draaien heb ik hem ook wel eens gedraaid, ja. maar ik heb nou ook een, een hele mooie dubbelcd van Sky Ready met powervrouwen. Het zijn ja. allemaal van die uh, okay. vrouwen echt met power en ja. ik hou daar wel van dat die vrouwen zich een beetje goed laten horen. Het ja, ja. is zo'n lekkere dubbelcd. Ik dus, uh, dus draai trof, hem graag. Dus het volgende uur krijgen we er nog een nummer van. Ja, oh, bij, zeker als, weten. Als liedje van de Sidekick. Zeker weten. Oké, okay. nou dan gaan we nu naar de nieuwe single draaien van Shepard. Hm. Ja, af en toe moet je eens nieuwe dingen draaien. Bij de B-More Barrio. B-More Barrio. Dat is het leuke geluid van Shepard. En... Uh, Be More Barrio. En dit is een uh, klassieker van 10 Ja, Zo mooi. Ik heb het live horen spelen dit. Diverse keren zelf. Ja, dat hoorde ik van Sharon. Ja. Oh, jullie waren samen, toch? Of ja, maar een, paar, een paar, twee jaar geleden. Weliswaar niet meer in de originele formatie. Er waren nog drie originele leden. Maar ze speelden het wel live in dat klonk net zo ongeveer als dit. I'm not in love, with 10CC. I'm not in love, so don't forget it, it's just a silly thing. uit de jaren 70 met onder andere Graham Goldman, Eric Stewart en de tijd ook nog Kotley uh, en Cream erin die zijn er later uitgestapt en voor uh, zichzelf verder gegaan op het ogenblik uh, toert de band nog steeds, alleen Goldman en uh, zit er nog in, met nog twee anderen waar ik even de naam niet van weet, sorry maar uh, nou ja, dat maakt niet zoveel uit dus ze doen het nog steeds, ze toeren nog steeds anderhalf jaar geleden zag ik ze nog bij ons in Beverwijk, ja ja. ja, of all places. He? Ja, wat ze daar nou toch moeten doen. Ja, en het was nog bij mij om de hoek ook. Kon het kruipend af, zo wat, oh, dat heerlijk. Het was zo wat in mijn voortuin. Dat ja, moet ik ja zeggen. dat heb je allemaal zo dan. Ja, maar ja, dat heb ik altijd. <laughs> Hoewel. Marco Borsato, dames en heren, uh, zie ik net. Hij heeft ook een nieuwe. En, uh, althans, hij staat in het lijstje nieuwe muziek. Dus ik neem aan dat hij uh, nieuw is. Ja, dat neem ik dan maar aan. Dan gaan we hem ook maar draaien. Nummer heet Mooi.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 Eindig de. in de lijst nieuwe muziek. Dus ik neem aan dat het aankomt, afkomt van het nieuwe album van Marco Borsato. Het nummer heet Mooi. En ik vond het wel mooi. Lekker. Vond huh? jij het ook mooi? Ja, dat was een mooi nummer. Ik werd ja. wel een beetje slaperig. Ja, he? Maar ik vond het wel mooi. Oké. Okay. <laughs> ja. Nou ja. Hij heeft toch alweer een functie. Je je lekker toch? Ja, het is een goede goed slaapmetje. Ja, neem een bak koffie doe je weer wakker. Ja, oh, ja. ga ik zo doen. De eerste uur zit er alweer op. Het gaat ontzettend maar. snel. Hè? Als je het zo uh, je leuk, leuk bezig bent met, met zo'n radioprogramma. Nou, vliegt om, joh. Vliegt ja, om. We gaan, alweer, uh, we gaan alweer naar het... Uh, het uh, journaal. N ja, het journaal. NOS uh, journaal van 1 uur. Ja, schiet alweer op. En dan doen we zo nog een uurtje. Jolande komt nog met een recept. Dat doen we zo rond de tien over één. Uh, en we hebben natuurlijk nog een stukje hè. En in het kader van uh, mijn persoonlijke Toon Hermans week doen we vandaag weer eentje van Toon Hermans. Ja, hij zou besloten deze week 100 geworden zijn. En uh, als hij nog geleefd had... en uh, er komt binnenkort een leuke theatershow... Uh, die heet Zoon Toon. En uh, die wordt uh, gemaakt door zijn zoon Maurice. Maurice Hermans dus. En die gaat met een aantal mensen een uh, prachtige show doen... in het Lamar in Amsterdam... En uh, dat gaat vanaf december, als ik het goed heb gebeuren. En uh, dat wordt dus een herinneringsshow aan uh, Toon Hermans in zijn honderdste geboortejaar, laat ik maar zeggen. Of nou, laat ik zeggen, het de jubileum van zijn honderdste geboortejaar. 100 jaar geleden dus zou hij. Was hij ben hij geboren? Ja! 1915 dus. Nou, nog even een stukje average white Band. En uh, gaan wij even bakje doen. En, uh, wat iets meer zei. Oh, jij ook niet, hè? Nee, ik had oh, niet. Gelukkig. Niet. Dan hoeven we niet te zeggen dat we een sigaretje gaan roken. Nee hoor. Ja, dat doen we niet. <laughs> Oké, okay, tot zo. Na het nieuws.